Wie wil vechten met de beer? Wie wil vechten met de beer? Wie wil vechten met de beer? Wie wil vechten met de beer? Wie is er bang voor de beer? Wie is er bang voor de beer? Wie is er bang voor de beer? Wie is er bang voor de beer?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 Wie Is er bang voor de beer? Wie is er bang voor de beer? Wie wil er vechten met de beer? Wie wil er vechten met de beer? Ja, kom maar, wie wil er vechten met de beer? Ja, probeer het maar een keer. Ja, probeer het maar een keer. Ja, probeer het maar een keer. Oh ja!